Betogers tegen de bezuinigingen hebben de hele dag voor het parlementsgebouw in Athene geprotesteerd. Aan het begin van afgelopen avond kwam het botsingen met de oproerpolitie. De politie zette traangas en waterkanonnen in... toen betogers met vuurwerk, molotovcocktails en stenen gooiden. Tanja Nijmeijer heeft op Cuba voor het eerst het woord genomen tijdens een persconferentie. Samen met drie andere Varkleden sprak ze over de aanstaande vredesonderhandelingen met de Colombiaanse overheid. We zijn vol verwachting van dit nieuwe vredesproces. We zullen tot het uiterste gaan om tot vrede te komen, zei Nijmeijer. Nijmeijer kwam maandag aan op Cuba, waar vanaf 15 november wordt gesproken over de jarenlange Guerilla-oorlog. Beide teams zullen eerst over de voorwaarden praten, waaronder de onderhandelingen worden opgezet. Door de aardbeving voor de kust van Guatemala in de Stille Oceaan zijn doden gevallen. Het geschatte aantal loopt uiteen van 3 tot 39. De beving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter deed zich voor op ongeveer 30 kilometer diepte. De doden vielen toen gebouwen in de hoofdstad Guatemala stad instortten. Het Twitter bericht dat Barack Obama kort na zijn herverkiezing verstuurde heeft een record bevestigd. Obama verstuurde de boodschap Four More Years... met een foto waarop hij zijn vrouw Michelle omhelst. Het bericht werd ruim 750.000 keer geretweet. En daarmee verbrak Obama makkelijk het record van Justin Bieber. Een bericht dat de zanger over een overleden fan verstuurde... werd 200.000 keer geretweet. Volgens Twitter werden er gisteravond... meer dan 31 miljoen tweets over de verkiezingen verstuurd. Het weer dan, opklaringen, maar vannacht vooral eh, ook veel bewolking. En regen ook, ook morgen bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Opnieuw goedenacht en goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons huis van de maan, waarin vannacht het werk van Cornelis Vreeswijk centraal staat. Maandag is het 25 jaar geleden dat hij overleed, de zanger uit IJmuiden die vooral furoren maakte in Zweden en dat door liederen met rauwe en eerlijke teksten en een veelbesproken levenswandel. Bij mij te gast nog steeds de Andersons... die in het theater en op cd een ode brengen aan Vreeswijk. treden hier straks ook eh, opnieuw live op. Te gast ook Tony Vreeswijk, de 13 jaar jongere zus van Cornelis. En daarnaast ben ik ook <tie> erg benieuwd naar uw herinneringen... aan het werk van Cornelis Vreeswijk. Wat vond u nou bijzondere liedjes? Misschien heeft u hem wel eens geen optreden. Wie weet zelfs in Zweden. Of, of wie weet heeft u hem gekend zelfs. Het zou kunnen. U kunt ons bellen op ons gratis telefoonnummer. 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan naar... Kazaluna uit En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Casaluna. Wie ook een groot liefhebber is van het werk van Cornelis Vreeswijk... is de Zweedse ambassadeur in Nederland, Horka Emsgoort. Meneer Emsgoort, goeienacht. Goeienacht. Meneer Emsgoort, u, u, u was erbij, hè... toen de voorstelling van de Andersons in première ging afgelopen woensdag. Ja. Heeft u een mooie avond gehad? Ja, ik heb een heel mooie avond gehad. Ik vind dat was een prachtige voorstelling van de... Die ensemble, die andersons. Was u een beetje vertrouwd met het werk van Vreeswijk? Ik kreeg wel de indruk, want volgens mij zong u af en toe mee. <laughs> <laughs> ja, ik denk dat alle Schweede is heel vertrouwd met uh, liedjes van Vreeswijk. Hij is uh, een van de allerbekendste uh, zangers uh, dat we in Schweede hebben. Mm -hmm. En wat zijn uw eigen uh, eerste herinneringen aan Cornelis Vreeswijk? Ik heb, ik ben in het begin van de 60 ge jarige uh, geboren en ik heb altijd de, de liedjes van Vreewijk gehoord op de, op het radio natuurlijk en uh, uh, ik heb, uh, maar ik heb alleen één keer op een concert met uh, Vreewijk aanwezig zijn. So, dus ja. u heeft hem zien optreden. Ja, ja. Hoe was ja. dat? Ah, dat was in in het begin van de uh, 80 jaren op het einde van zijn carrière, maar dat is uh, hij, hij was een zo mooie artiest op uh, het uh, op scene Mm -hmm. Zo, uh, het was, was uh, geweldig natuurlijk. Ja. Geweldig om te zien. Uh, nou hadden we in het vorige uur van de Kaasaluna uh, het erover... Dat, dat de Zweden ook wel geschokt waren door de directheid van Cornelis Vreeswijk. Door het feit dat ook de minder mooie kanten van, van hun land... Uh, bezongen uh, werden door, door die Nederlandse zanger. Uh, heeft u daar ook ervaringen mee? Dat sommige Zweden het ook wel een beetje ver vonden gaan wat uh, Vreeswijk deed? Ja, dus wij spreken nu over uh, het einde van de 50e jaren, de, het begin van de 60e jaren. En uh, die uh, liedjes op die tijd was gewoon zo uh, so een beetje anders als die, die, die liedjes van de Dus so dit was zo'n uh, so uh, uh, discussie in het uh, samenleving over deze teksten en, en over die, die, die inhoud van zijn, uh, zijn liedjes. Wat heeft hij losgemaakt in Zweden, denkt u? Denkt u dat hij uh, de Zweedse samenleving heeft, heeft beïnvloed? Ja, hij is, uh, uh, hij is heel gewoon een van de grote uh, artiesten van uh, die tijd. En hij heeft uh, uh, met zijn liedjes, uh, uh, ja, zou ik zeggen, invloed op de samenleving gehad, ja. Heeft hij Zweden losser gemaakt? <laughs> Eh, ja, misschien een beetje, ja. ja, ja, ja, kan ja. Wel. Tony Vreeswijk moet lachen, de zus van Cornelis. Want die, die uh, heeft ook in Zweden gewoond, komt er ook nog vaak. Uh, Tony, welkom allereerst. Uh, uh, heb jij dat gevoel, de, de, de ambassadeur zegt... ja, misschien heeft Cornelis de Zweden wel wat losser gemaakt. Uh, ben je dat met hem eens? Ik kan natuurlijk nou niet gaan zeggen waar de ambassadeur bij is... dat er geen losse Zweden bestaan. <lacht> maar ze zijn niet zo los als wij, zo maar zeggen. Maar wel wat losser gemaakt door je broer. Dat <laughs> durf ik niet te zeggen als de ambassadeur dat vindt. Dan ben ik daar heel blij om. Meneer Emsgort, Tolly zegt... Losse Zweden bestaan eigenlijk nog niet. Bent u dat met haar eens? <laughs> dat die Losse Zweden bestaat, niets bestaat? Uh, ja, denk ik wel. Het uh, is niet... Uh, um... Nee, zijn we al een tijd van Europa en we hebben nog een <lacht> beetje eindjes gehad van Nederland en andere landen. Dus dat denk ik wel. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, um, nou bent u van een generatie die is opgegroeid met Vreeswijk. U heeft hem zelfs uh, nog zien optreden. Inmiddels is er een generatie opgegroeid die hem nooit heeft meegemaakt natuurlijk. Hè? En nog steeds is hij razend populair in Zweden. Uh, hoe verklaart u dat? Uh, wat is voor mij? Nou, u, u bent van de generatie uh, die uh, Vreeswijk uh, ja, heeft zien uh, ja, ja. optreden. Die, die vertrouwd was met zijn werk. Nu is er een generatie opgegroeid die Cornelis Vreeswijk nooit heeft gezien. Nooit persoonlijk heeft uh, zien optreden bijvoorbeeld. Toch is hij nog steeds heel populair. Hoe komt dat volgens u? Nou ja, ik, ik, ik weet wel dat, dat het einde van zijn carrière... heeft hij uh, opgetreden op uh, zo'n festival in Zweden in Denemarken. En dan heeft hij... Heeft hij een, een heel nieuwe uh, uh, uh, generatie, uh, een nieuw publiek, een jonge publiek gehad uh, voor zijn liedjes. En ik vind wel dat zijn liedjes, die kan uh, in alle tijden uh, gezongen zijn. Tijdloos. Tijdloos, ja, precies. Ja, ja. Staat Zweden ook stil deze dagen bij zijn 25 e sterfdag? Ja, ja, wel. En uh, hij he is, het uh, was ook een uh, film, twee jaar geleden, over hem. Een speelfilm? En over zijn speelfilm, ja, over zijn leven. En die uh, en, uh, uh, heeft ook zo'n soort van revival, uh, uh, hebben we dan gehad in Tweede ik denk ik wel, ja. Ja, met een Noorse acteur die de hoofdrol speelde trouwens, hè? Uh, sorry? Met een Noorse acteur die de hoofdrol speelde, als ik me niet vergis Een Noorse reis. acteur, ja, maar dat kan wel. Dat mag wel? Ja. Oh, nee, dat, dat heeft Zweden goed gevonden, wat dat betreft. Ja, ja. ja, precies. Dus Ten slotte, uh, meneer Emsgort, ga ik nog even met u terug... naar, naar de voorstelling van de, anders, van de Andersons. In die voorstelling wordt Zweden ook regelmatig op de hak uh, genomen. Uh, welke eigenaardigheden herkende u van uw land? Uh, ik vind die, die, die, die verhalen die een die hebben... Uh, gehad over de Zweedse samenleving en de Zweedse cultuur, vind ik heel leuk. En uh, ik vind dat is een, een, een goed beeld van Zweed uh, van in, de, in deze verhalen. Waar, waar moest u vooral om lachen? Nou ja, natuurlijk gaat het over die, die, die uh, bijvoorbeeld over de die waar wij uh, moeten gaan om die alcohol te kopen. <lacht> en uh, dat is natuurlijk voor Nederlanders een beetje. Denk ik wel. Dat is een soort staatswinkel, hè? Daar ja, is alleen maar alcohol te kopen ja, in, in ja, Zweden. Ja, ja, ja. ja, precies. Dat verhaal. Ik, ik zag u daar ook enorm om lachen, inderdaad, tijdens de, de voorstelling. Is dat misschien <lacht> ook de reden dat Cornelis Vreeswijk ook populair was in Zweden? Dat hij de Zweden een spiegel voor hield? Net zoals de Andersons dat nu doen? Ja, ja hij is een van de heel grote artiesten in deze traditie van Zweden. Lietjes, we zeggen dat is een visa in het Schweden, en dat is een liedje, dat is een beetje uh, weemoedig, een beetje grappig, een beetje kritisch uh, over de overheid en zo is. Dat is een heel goede Schweden-Traditie en Vriesweg zit heel goed in deze uh, Schweden. Ja, yeah. ja. Um, ik ga met u wel even naar, naar Anna Augrien uh, van de Andersons. Uh, de ambassadeur heeft het over die Systeemboelaget, die ja. staatswinkel voor alcohol. Ik weet niet, is dat nu nog steeds, steeds zo trouwens, ja, meneer nog de ambassadeur? Zo. Ja, oh ja, sorry, ik ben niet de ambassadeur. Nee, het is nog steeds zo dat de Zweden alleen maar in die ene winkel alcohol kunnen kopen. Meneer Emsgoed? Ja, dat klopt, ja. Oké, okay, dat is nog steeds zo. Dus uh, dat liedje wat jullie zingen, Anna, is heel actueel, want jullie zingen een liedje over die Boulaget, hè? Ja. Ja, maar ze maken nu geen... Ja, dat gaat er dus over dat je... Um, uh, maar in de jaren zeventig was het wel zo... dat alle drank dan in het magazijn stond. Tegenwoordig is het gewoon een winkel... Alle drank stond in het magazijn. Alleen, er was één drankje wat zo ontzettend populair was. Het Treticoja Explore. Een een Zweeds goedkope wodka van 37 centiliter. En die werd bekend als de beu. Want in die tijd um, was het voornamelijk vrouwelijk personeel. En um, ja, die, nou, die hadden gewoon geen zin om de hele tijd heen en weer naar dat magazijn te moeten lopen. Om vervolgens de hele tijd die uh, een goedkope wodka te moeten halen. Dus die hadden bedacht om het onder de, de toonbank te zetten, die drankjes. En zo is het. Toen de naam uh, halve beu ontstaan, maar dat betekent een halve bug. Dus elke keer als ze zei: Nou, ik wil graag een 30 goede explore. dan maakte die dan een halve buk om die, uh, om, die, uh, om die wodka te pakken. En, nou ja, en dat was een beetje waar Cornelis een grapje mee heeft uitgehaald, een hallebeu blues. En in dit lied probeert hij dan ook de cachère onder andere te overtuigen van uh, hallo, ik ben geen alcoholist, want behalve een dranklijst waaruit, waaruit je kon kiezen was er ook een zwarte lijst waar alle alcoholisten op stonden. Die kregen absoluut die hallebeu niet mee naar huis. Nou ja, en daar speelt hij een beetje mee in dit lied. ja, ja. Uh, Meneer Emsgood, bent u vertrouwd met uh, die wodka en uh, die hallebeu? Ja, ik ken wel dit, uh, dit uh, drankje, ja, ja. Ja, ja, en die halenbeur, die <laughs> kent u ook, begrijp ik. <laughs> Mogen wij dit lied dan aan u opdragen, meneer Emsgord? Uh, sorry? Mogen wij dit lied dan aan u opdragen aan mij opdracht. Ja, maar mogen de anders ons dit lied speciaal voor u gaan zingen dan nu? Ja, dat kan wel, ja. Speciaal voor u, de Zweedse right. ambassadeur in Nederland, ja, yeah. Horkan, Emsgott, dank u wel dat u voor ons op wilde blijven. En speciaal voor u dit lied van Cornelis V. over die halbe in die systeembolaget. Meneer Emsgott, dank u wel en nacht nog. Goeienacht. Dag. Lee. Pling. Kassa in Imorgon minst om ingenting. Pling plong. Hål igång. Man wil inte ta i tongue i tongen Men wat gör det? Go ut en Dames hebben bocholes die de staan. Oh, heren een branka zo goed staan. En de keren een het Ja, vill heren de je goed Ja, ja, ja, ja, ja, Te gossen, kröka aan die orka. Systemen te veel met flaske rollen, de met torka. Wat dan, Anna-Agrien? dat was me. Rond de laart en Tom samen de Andersons met een haalbeu, een uh, dranklied van Cornelis Vreeswijk. Um, de jongere zus van uh, Cornelis, uh, Tony Vreeswijk, uh, is uh, ook mijn gast, u hoorde haar net al. En uh, Tony is dan met een brede glimlach naar dit optreden te kijken. Ja, ik uh, moest echt terugdenken aan uh, het optreden wat ik gezien heb van Cornelis met drie Damer, drie dames. En die zingen dit dan ook. En dat was een feest om toen te zien. En heel leuk om nu het weer terug te horen. Om de, ook de timer van de meerstemmigheid. Die kwam helemaal overeen met zoals ze het in het origineel ook gedaan hebben. Dat was mooi. Heb jij je broer vaak zien optreden? Ja, wat is vaak. Ja, ja heel vaak. Heel vaak. Maar het was voor jou in wezen natuurlijk niet bijzonder. Je bent 13 nee. jaar jonger dan Cornelis. Uh, uh, 15 je, jaar, ik ga 15 maar even jaar. Zeggen, ja. 15 jaar <laughs> 15 jonger 15. dan Cornelis. Dus mm -hmm. toen, toen jij geboren werd, uh, was hij. Uh, 15, 15 jaar? 15 jaar, ja, want was jij ook al een klein beetje aan het zingen en aan het op die gitaar? Ik. Nee, hij? hij ja, ja, ja. Ik, ik kan me niet anders herinneren. Ik kan me echt niet anders herinneren dan dat hij altijd aan het spelen was. Uh, voor mij, al, of mijn moeder ging hem verhaaltje voorlezen, of hij op de gitaar zingen. En wat zong die dan voor je? Nou, voor zijn kleine zusje. Uh, ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat die moord daar anders, uh, het is een, uh, geen echt kinderliedje, maar ik vond het prachtig. En waar gaat het over? Dat gaat over een man die uh, uh, terechtgesteld gaat worden omdat hij vier man vermoord heeft. En dan had hij ook, hij kon heel mooi boetseren. En dan had hij mannetjes gemaakt die dan opgehangen werden gevonden op de guillotine. En dat vond je als kind prachtig. Ja, het lijkt me nou niet echt om <laughs> lekker bij je slaap te vallen. Maar... Ja, nee, maar dat was een spel. En het was heel, ja, heel, ik vond het prachtig, weet ik nog. Ja, wat dat betreft... was helemaal niet eng, of nee, huh? nee dat begreep ik helemaal niet. dat, dat eng. was alleen maar uh, genieten van hoe mooi het allemaal was, ja. Jij bent geboren in Zweden, ja. je bent later met je ouders weer teruggegaan naar Nederland. Waarom gingen jouw ouders trouwens überhaupt naar Zweden eind jaren 40 en jaren 50? Weet je dat ik dat niet weet? De echte reden weet ik niet. Nee, er zijn veel verhalen over en er komen altijd wel weer nieuwe verhalen bij. Het, het is een de was, ja, het, het geijkte verhaal is natuurlijk dat mijn vader reed naar Zweden... en uh, moest daar een auto afleveren en keek om zich heen... en dacht, hier ga ik blijven. Vroeg, vroeger moest je een gesprek aanvragen naar het buitenland. Belt mijn moeder op en zegt, Jana ga maar inpakken, we gaan verhuizen. Dat is één verhaal, maar er is ja, dus van alles uh, mogelijk aan de hand geweest... waarom ze uiteindelijk naar Zweden vertrokken. En jullie is dat nooit verteld... Nee, dat zijn zo van die, ik denk ook wel familiegeheimen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Dus jullie vertrokken naar Zweden, als jouw ouders vertrokken naar ja. Zweden... met Cornelis en met een en Marie -Anne, oude zus. En en Ida, ja, ja? twee meiden. Ja. Die, gingen, die waren toen ook al geboren? Ja, 13 en 9 ook. Ida. En jij bent de jongste? Want ik, stel. Ja, dus ik ben vier jaar later pas geboren in Zweden. Ja. Jij ging op vrij jonge leeftijd alweer terug naar Nederland. Ja. Met je ouders. Cornelis bleef in Zweden. Je zus Ida bleef ook in Zweden. Ja. Uh, was dat ook omdat Cornelis toen eigenlijk al een beetje... aan die carrière aan het bouwen was? Hij was nog niet doorgebroken. Absoluut niet. Ik, ik denk ook niet dat hij daarom niet naar Nederland kwam. Maar wel omdat hij... Zijn leven, zijn vrienden, zijn meiden, uh, zijn werk. Uh, het was gewoon een Zweedse jongen al geworden. En ga je zelf maar na, op die leeftijd ga je niet meer met je vader en moeder mee uh, emigreren, toch? Nee, hij voelde zich helemaal thuis in Zweden, ja, wat dat betreft. Ja. Ik het moeilijk om hem achter te laten, je oude broer, je oudere broer. Toen had ik dat nog niet zo door. Het was een groot avontuur van naar, naar Holland vertrekken. En, en ik had alleen maar zorgen over dat ik mijn poppenwagen niet meekreeg in mijn fiets. Want de grote spullen bleven daar. Maar dan later, een paar jaar later, ga je wel ontdekken van ja, weet je, geen kerstmis meer samen. Uh, ging ineens Sinterklaas vieren en dat soort gekke dingen doen. Had je het nooit gedaan in Zweden? Had ik nooit gedaan. Dus ik, ja, en we zijn ook nooit meer samen geweest. Voor, ja, toen, toen Ida trouwde... toen waren we er wel. Althans Cornelis is... een uh, kwartiertje even binnen geweest... tussen de optredens door. Maar toen was hij al zo populair dat hij ja. eigenlijk nauwelijks kon vrijmaken. Ja, precies. Toen Want... is hij nog een, een liedje komen zingen. En... Uh, dat was het. Want hoe ervaarde jij het als, als, als kleine zus... dat jouw uh, grote broer... op afstand wereldberoemd had worden was? Ik stond er helemaal niet bij stil. Nee, bij ons allemaal niet in huis. Het was heel gewoon. Ja, het klinkt heel raar. Weet je, er kwam met enige regelmaat kwam er weer een plaat opgestuurd. Nou, en die werd weer grijs gedraaid. En daar genoten we ontzettend van. Maar alles wat daar omheen gebeurde... Cornelis op, op tournee door de volkparken... Cornelis in de kranten in Zweden. Kijk, Ida, mijn zusje, daar heeft daar veel meer van meegekregen, maar hier in Holland, wat maakte je daar nou van mee? Maar wisten jullie het wel, hoe beroemd hij daar aan het worden was? Nee. Nee. Vind je dat achteraf jammer? Nee, nee. Nee, wel, ik ben blij dat ik, dat ik er niet zoveel van meegekregen heb. Want hij kon echt niet meer over straat lopen. Ik heb dat wel meegemaakt, dat, dat, uh, hij speelde toen... Anna in Viller on the Roof, in, in Malmö, in Zuid-Zweden. En uh, gingen we na afloop gingen we nog even de stad in. En echt vrouwen die hem om zijn nek vielen. En drommen mensen die er achteraan bleven lopen. En hij bleef altijd zo verschrikkelijk aardig. Terwijl wij zoiets hadden van, oh mijn hemel, wat is dit? Maar hij kon dat echt met zoveel elegantie en... en Terwijl hij dan achteraf de liefde had te kankeren. <laughs> maar hij bleef altijd een heer. Ik vond het heel apart. Heel sterk. Jullie leven begon eigenlijk met hele mooie, kleine, intieme momenten samen. Hè? Dat hij liedjes voor je zong. Voor, mm -hmm. voor zijn kleine zusje. Mm -hmm. Dat hij die poppetjes uh, boetseerde. Zijn dus <laughs> die momenten er later ook nog geweest? Ja. ja hij is heel veel... Uh, eerst, als hij in Nederland was, logeerde hij bij mijn moeder... En toen ik op mezelf ging wonen, kwam hij bij mij logeren. En ik woonde toen in Oegsgeest. En uh, hij zingt in een van zijn liedjes. En ik was altijd op hem aan het mopperen... dat hij zoveel dronk en zoveel drugs gebruikte. En dat hij dat niet moest doen. En, en dan zegt hij ook... mijn enige baas is de torenklok van Oegsgeest. Want daar woonden we dan onder. En dan wilde hij ze dan wel eens proberen... Dan omdat ik zo laat mopperen was, een beetje minder. Maar hij kon het niet laten. Nee, nee, nee. Ja. Luisterde, die, uh, luisterde hij dus niet naar je, wat dat betreft? Nou, luisteren, luisteren. Hij was niet van plan om te veranderen. Hij zei, noemde hem altijd poes. En dan zei hij, ik heb het onder controle, poes. Of het komt wel goed, poes. Of maak je geen zorgen, poes. En maakt hij je daarmee ja, ook geen zorgen? Tot zijn veertigste ben ik blijven zeuren en mopperen. En, en op zijn veertigste verjaardag heb ik gezegd... Joh, dit is de laatste keer dat ik het vraag. Nou vraag ik het niet meer, want als je zo doorgaat... dan ben je over tien jaar dood. En dat was dus ook zo? En dat was ook. Toen zei hij ook... nee, oh, poes, ik regel het wel. Maar op de, ik heb hem drie dagen voordat hij stierf nog gesproken. En ik zei, nou liever, het uh, gaat niet zo goed. Hè? Ja, poes, komt helemaal goed. Dat, dat mocht je, daar wou hij het niet over hebben. Maar had hij een destructief karakter? Nee, hij had destructieve tendensen in zijn karakter. Ja. Hij had geen destructief karakter, nee. Maar, hij was een bouwer, en creëerder. Nee. Ja, maar ook een hele slimme man. Dus die, die precies wist hoe hij liedjes moest schrijven. en ja. he, Die kon acteren en, en noem maar op. En, ja, en, en die, die, dat... Zo'n heel volk voor zich wist te winnen. Dus ja. die wist best wel dat dat niet zo gezond was. Al die, al die drugs ja. en al die drank. Nou, weet je, ik, hij, tot op het laatste, laatste dag... dacht hij dat het wel goed zou komen. Dat dacht hij oprecht. Dat dacht hij oprecht. En de dokter had ook gezegd, uh, we gaan met jou een, een therapie, een uh, om, om levertransplantatie, weet ik veel allemaal. En hij is eigenlijk nog heel plotseling gestorven. Terwijl men dacht, ik bedoel, hij was heel slecht aan toe, maar men dacht, ja, we kunnen hem er misschien wel doorheen slepen. Dat is niet gelukt. Nee. Het is nu 25 jaar geleden dat hij is overleden. Ja. Uh, maar hij leeft voort in Zweden. Nou, dat hoorden we net uh, uh, ook al van de ambassadeur. Ook hier in Nederland. Uh, daar, daar zit jij ook voor in. Uh, ja. Er is hier bijvoorbeeld het Cornelis Vreeswijk Genootschap. Net ja. zoals dat ook in Zweden is. Is dat er ook in Nederland? Ja. Jullie organiseren nu komende maandag een groot gala. Hè? Ja, niet jullie. Hè? Ik ben uh, alleen maar van, het, uh, van de zijlijn meekijken. Jij bent niet van het genootschap? Nou, ik ben wel Lid, dat bedoel of ik. Of ereambassadrice. Dus ik heb mij wel een, een taak uh, toebedeeld uh, laten geven. Maar ik, ik, ik zit niet in het bestuur. Of ik, die mensen doen dat allemaal helemaal zelf. En dat doen ze fantastisch. Uit liefde voor het werk van Cornelis ja. Vreeswijk. Ja. Maarten van Roosendaag gaat optreden. Phil Lopski gaat optreden. En jouw neef gaat optreden. Ja, Cornelis Jack en Vreeswijk. Ja, ja. Want die is inmiddels ook heel populair in Zweden. ja. Die is keihard. Lijkt hij een beetje op, op zijn vader? Als twee druppels water. Ook in zijn werk? Nou, kijk, niemand kan schrijven zoals Cornelis dat kon. Dat moet je niet denken dat, dat er een tweede Cornelis is. Want die is er niet. En, uh, maar Jek heeft wel uh, zijn, eigen, ja, om, ja, zijn eigen stijl ontwikkeld in, in hoe hij met muziek omgaat. Hij heeft zijn eigen stijl in zingen. Hij heeft een prachtige stem. Hij, hij lijkt uiterlijk enorm op zijn vader. Uh, en ik ben er juist zo trots op... dat hij onder dat juk van zo'n bekende vader... zijn eigen stijl ontwikkeld heeft. En uh, dit is zijn vierde cd die hij nu heeft uitgebracht. En dat is echt zijn beste tot nu toe. Die draai ik grijs in de auto... En Prachtig. Zingt hij alleen in het, het Zweedse of ook in het Nederlands? Nou, hij, hij was vorig jaar december in, in Leeuwarden. En nou heb ik het niet zo bewust meegemaakt. Maar ik weet volgens mij heeft hij ook wel wat Nederlands gedaan. En ik ga nu, dat hij komt, uh, we volgende week gaan we een duetje doen. Van een nummer dat ik vertaald heb, dus dat er een Nederlandse tekst is. Dus tijdens het gala? Tijdens het gala. Dus dat weet ik in ieder geval, dat hij dat in Nederlands gaat doen. En voor de rest weet ik het nog niet. Ik weet nog niet hoeveel hij gaat zingen. Of... Dus wat dat betreft is het talent van Cornelis niet verloren gegaan? Nee. Het, het, het is verder uh, gegaan in zijn zoon, Jack. Um, en jij treedt daar ook op. Ja. Voor vanavond heb je een gedicht meegenomen... wat je graag wilde laten horen. Ja. Ja, ja, ja. Wat voor gedicht is dat? Um... Ik ontdekte het, de, de Zweedse tekst van het laatste gedicht... dat Cornelis in het ziekenhuis op zijn sterfdag geschreven heeft. En ik dacht, zou het niet mooi zijn om op dat gala... Hè, waar zijn, zijn sterfdag herdacht wordt... om dat gedicht voor te lezen. Dus ik ben daar eens voor gaan zitten om dat te vertalen. En dat is met werk van Cornelis... Niet zo eenvoudig. Eh, dat heeft er vooral mee te maken dat hij zelf ook woorden maakte. En in het praten of luisteren heb je dat niet in de gaten. Maar als je dan gaat vertalen... dan is zo'n woord ook in het woordenboek niet te vinden. Want het bestaat niet. Maar hij deed dat in het Nederlands ook. En dat vind ik wel leuk om te vertellen. Ik was gisteren met eh, Laurens, de organisator van het gala de muzikale organisator uh, aan het Johnson. oefenen. Dank je wel. En daar was ook iemand, waarvan ik de naam ook weer even niet weet... maar die zong het liedje uh, uh, over het, het schilderij... Uh, met zijn rug naar het zuiden, herinner mij aan IJmuiden. En dan zingt hij op een gegeven moment... Uh, uh, wij zwommen om de pier... Uh, en dan zingt hij over Noordzeeborsten. He, hier gaan Noordzeeborsten. Nou, iedereen begrijpt ja. wat het is. Maar dat woord bestaat staat niet. Het staat niet in de dikke vandaalen. Nee. En toen dacht ik, toen ik dus dat laatste gedicht van hem las... dat stond ook weer vol met dat soort... door hem verzonnen woorden waarvan iedereen gelijk begrijpt... wat het betekent, maar het bestaat niet. Ik denk, dat ga ik in het Nederlands ook proberen in dat gedicht te doen. Laat horen, hoe heet het gedicht? Ja, dat heeft nog geen naam, want het heeft in Zweden ook geen naam. Het heeft, nee, het is het laatste gedicht. Laten we het zomaar noemen. Het laatste gedicht van Cornelis Vreeswijk. Tony. Hij lag op zijn uiterste, zag in zijn geestesoog een kunstruiter die hij al zijn liefde gaf. Kom schoonheid, jouw telganger, galopeer mij naar een graf. Schonere schenkels niemand ter aarde zag, behalve toen hij voor het sterven lag. Kom nu, bereidster, wees mijn begeleidster. Wees mijn vlees genadig, bevrijdster. Paard zonder teugels, dat op herinnering gaat. Breng mij naar een land dat niet bestaat. Mooi. Wow. Mm -hmm. Het allerlaatste gedicht van Cornelis Feeswijk. Yeah. vertaald door zijn jongere zus uh, Tony, yeah. een van mijn gasten uh, vannacht hier in Casa Luna. Well. Ik vind dat het tijd was om de meester zelf te horen. Dat groeide aan een rozen die was rood En op een avond ging dat roosje zomaar dood Ze daalde zachtjes naar de grond en dat was dat Maar toen kwam er een dolle wind voorbij Die blies haar van het zuiden naar de noord hij zei dingen die ze nog nooit had gehoord Kom, zei de wind, kom liefje, kom, ik maak je blij ze wind maar niet weerstaan en gaf hem alles waar hij haar om vroeg. De wind nam alles aan, want hij kreeg nooit genoeg. Ze danste samen heen en weer en af en aan. Maar het windje was een heel slecht exemplaar. Hij droeg haar wel heel aardig in het begin. Maar op een slechte dag woei ze de modder in. Toen blies hij vrolijk verderop en liet haar maar. Misschien een rozenblad gezien In vuilnis in de goot van deze stad Weet dat was eens een heel mooi rozenblad De wind is weg, maar zij is er nog wel Misschien Het spel waar ze deelnam werd haar dood En de wind die ze zo lief had, woei maar door ik geloof dat ik haar soms nog aan mijn voordeur hoor. Ik noemde haar een Rozenblad, haar kleur was rood. Cornelis Vreeswijk, de meester zelf, Rozenblad. Radio 1, Casa Luna, Helco Span. En er komen ook veel reacties binnen. Mensen die, die echt uh, liedjes van uh, Cornelis Vreeswijk in het hart hebben gesloten. Adam, uh, bijvoorbeeld, De Nozemende Non. Rick uh, vond lange tijd Bakker de Baksteen een geweldig lied. Het is lange tijd mijn lijflied geweest. En nog steeds wel. Dat zijn de tweets. En aan de telefoon heb ik Henk de Ruiter. Goeiedag, Henk. Ja, Goeiedag. Mijn lijflied: Beladen van een belaffende tigger En beladen van een gewapende bedelaar. En waarom weer dat zo'n. zweet als een sketch. Aha, en, en waarom weer dat zo'n mooi lied, Henk? Uh, nou, omdat het een hele sketch is uh, de, die afgeeft op alles wat er in een uh, verzorgingsstaat mis kan gaan. Verteld door een bedelaar die vanuit de schaduw in de steeg... ...honderdduizend uh, uh, slaven op het trottoir voorbij ziet gaan. En dat spreekt en jou aan. Wat? En die zegt dan, haha, ik ben slechts een figurant. Ja, dat spreekt jou aan. Tony, Tony Vreeswijk? Ik kan zeggen dat het Cornelis een lievelingsnummer was. Kijk. Geweldig. Mijn lievelingsnummer trouwens ook. Nou. Het is een concert in Stockholm... Ik dacht even kijken, 79. Ja. Nee, dat was de uitgave. Maar Cornelis die kwam dus in mijn leven zo rond mijn negende jaar, zo rond uh, 79. Mm -hmm. Toen dit concert plaatsvond zo'n beetje, bij mijn schoonbroer. En het was het eerste vrijzinnige geluid wat in mijn katholieke oortjes terecht kwam. Van oh. Limburg. En dat maakte indruk. In sindsdien heeft die man uh, een soort, ja, een soort leidraad in mijn leven. Ik noem hem een van mijn leraren. Mooi. Mooi, Eén van, even, dat is mooi te... toch? Ja. ja. Het is een manier van probleembenadering... en daarmee omgang vinden. Geweldig. Henk, mooi compliment voor, uh, voor Cornelis Vreeswijk. Dank je wel voor het bellen. Ja, graag gedaan. En een goede Goeie nacht zien. nog. en dank je voor het programma. Ja, we maken het met alle liefde. Dag Henk. Geweldig. Doei. Dag. Ja, maar we gaan bijna al afsluiten. Want zo dadelijk, uh, ik vertelde dat al eerder, gisteren was de Amerikaanse verkiezingsnacht. Dat wil zeggen dat we twee keer uh, een aflevering laten horen vannacht van dat hoorspel... dat we uh, uh, uitzenden altijd uh, op, uh, op deze tijdstippen. Mannen die vrouwen haten van Stieke Larsson. Dus we zijn bijna aan het einde van Casa Luna. Maar ik wil nog even, Anna Oglin, van jou weten. Uh, jullie hebben ook een feestelijke... Uh, ja, toch feestelijke dag, ik moet het toch zo noemen... op 12 november, mag dat toch niet? <laughs> ja. Het is aan de ene kant herdenking, aan de andere kant... Ja, wordt ook het nee, talent tuurlijk, van Cornelis Vreeswijk ja. gevierd het is Voor de mensen, die, ja. Ja, de mensen die het doen, is het een feest voor. Ja, ja en... ook, ook voor jullie, want jullie ja. gaan dan... Uh, op een heel bijzondere manier Vreeswijk eren, hè? Ja, uh, met uh, Jeroen Zelstra en de, ja, de hele band Zelstra, Dus dat is fantastisch. Dus, en met twee achtergrondzangeressen. En het heet Ballades en Brutaliteiten, dus... Uh, uh, de brutale liederen komen aan bod, maar ook de mooie ballades. En daar hebben we ook nog apart echt allemaal liederen vanuit het Zweedse uh, voor vertaald. Dus dat wordt echt inderdaad heel veel blues, heel veel jazz... en heel veel Zijlstra invloeden. Ja, en Zelstra vrienden. en Vreeswijk, die passen uh, uh, helemaal bij elkaar. Uh, ja, absoluut. Ja. 12 uh, uh, november in Den Bosch is dat. De eerste van uh, drie concerten. Wij sluiten af met een ander nummer van Cornelis Vreeswijk. Het uh, wordt gespeeld door Mirik Walton en gezongen door Rod Dullard voor de maan. Omdat wij onder de sterren staan en wij elkander wel mogen...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 Anders daar schijnt de zon en exploderen granaten. Daar marcheert een bataljon. Daar sterven duizend soldaten. Wat is de liefde, Marjolein? Is het een oorlog in het klein? Kan men elkander vermoorden? Zonder geweer, maar met woorden. De nacht is lang en de maan is hoog. Nu slapen dieren en mensen. Daar valt een ster in een lange boog. En dan mag je, geloof ik, iets wensen. Wat wil je hebben? Dat is de vraag. Ik geef je alles, oh zo graag. Al wat je wilt, kun je krijgen. Alleen mijn hart blijft mijn eigen. De liefde is een vreemd soort wijn. Je kunt haar proeven nog ruiken Maar als ik jou was, marjolein Zou ik haar spaarzaam gebruiken Want neem je maar één slok te veel Dan schiet het gal je in je keel Het is of je hart dan van lood is omdat de liefde dan dood is. Dank jullie wel. De Andersons. Grimas voor de maan. Tony Vreeswijk, een bekende uitspraak van jouw broer... is dat hij niet nieuwsgierig dood wilde gaan. Is hem dat gelukt? Zou je het er nog een keer willen zeggen? Een uitspraak van jouw Cornelis ja. is dat hij niet nieuwsgierig dood wilde gaan. Ik Oké, okay, niet nieuwsgierig. Ik dacht, hij zei niet nieuwsgieriger. Zo, dat zou hij best wel gezegd kunnen hebben. Um, ik geloof wel dat Cornelis op alles dat hij zich afvroeg... een antwoord heeft gevonden uiteindelijk. Het is een vervuld leven geweest. Ja, Ondanks dat het heel kort was en die de laatste paar maanden ging erkennen... dat het misschien ook wel een beetje zonde was om nu al hm. aan het einde te staan. Uh, maar ja, het is wel een vervuld leven geweest. Heeft hij jou ook geholpen bij het uh, vinden van antwoorden op de vragen die jij hebt in het leven? Um, nee, maar wel uh, onderstrepen wat ik zelf ook vind. Dat is wel wat anders, maar we zijn het wel met elkaar eens. En dat is wel heel fijn als je soms uitgesproken meningen hebt... en daar ben ik heel goed in, om dan te weten dat, ja, dat er nog iemand anders was... die dat ook zo was en dat dat... Dat het ook goed is. Anna Algrin, um, is het jou al gelukt om uh, de, de, de antwoorden te krijgen op de vragen die je hebt, mede dankzij Cornelis? Oeh, <lacht> nou, ja, jeetje, even over nadenken. Hij heeft me wel heel veel gegeven van die teksten en ook in de muziek. Dus het is wel dat ik daar een, een jaar helemaal van vervuld ben. En dat het me wel als theatermaker en zangeres ontzettend heeft geïnspireerd. Dus het heeft mij wel veel meer op de weg geholpen. Dat ik denk van ja, ik wil ook meer die richting uit. Ook alleen al in de muziek stijlen. En ik heb altijd al heel erg gehouden van die poëzie en die humor dicht bij elkaar. Maar ook dat teksten echt wel ergens over gaan. Hij blijft inspireren. Hij blijft ontzettend inspireren. Dus een grote inspiratiebron, dat absoluut, ja. Cornelis Vreeswijk, komende maandag is het 25 jaar geleden dat hij overleed. Dat wordt herdacht met een Cornelis Vreeswijk Gala in de Schouwburg van IJmuiden. Ook weer met Tony Vreeswijk. Yep. Met uh, je neef, uh, yep. Jack Vreeswijk. Ik wens jullie een mooie uh, avond daar in IJmuiden. Dank Ik wens wel. jullie uh, de Andersons een mooie avond in Den Bosch. Dank je Samen wel. met uh, Jeroen Zaastra. en ook een hele mooie tournee. Dit hele seizoen zijn jullie nog te zien met het werk van uh, Van Cornelis Vreeswijk. Dank dat jullie hier allemaal uh, wilden zijn. Dank dat jullie dit eerbetoon wilden brengen aan Cornelis Vreeswijk. Morgen is uh, Stefan Paas de gast in Casa Luna. Hij is bijzonder hoogleraar Nieuwe Kerkvorming... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En nu, zoals beloofd, een tweede aflevering van het hoorspel... Mannen die vrouwen haten van Stiek Lachson. Daarna klinkt de nacht anders met Roel Koeners. Daar heel veel plezier bij. En wat ons betreft nog een goede nacht.